7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Stevig debat tussen vicepresidentskandidaten in de VS. De Syrische leger leidt zwaarste verliezen op één dag... en Transavia naar Eindhoven Airport. <middels>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 Davids heeft aangegeven dat hij niet alleen trainer is, maar af en toe ook zelf gaat spelen voor Barnet. De 39-jarige David speelde in het verleden voor Ajax, Barcelona en Juventus. Tot begin dit jaar zat Davids nog in de raad van commissarissen van Ajax. Barnet FC staat momenteel laatste in de vierde divisie van het Engelse voetbal. Het weer bewolkt en regenachtig. In het middag buien met soms opklaringen en het wordt vandaag zo'n 13 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig met van tijd tot tijd regen of buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Een vrij normale spits met 15 kilometer in totaal. Enige opvallende viel op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Er staat door een ongeluk bij knopend de Nieuwe meer 2 kilometer... en daar zijn twee rijstoken afgesloten. Veel organisaties denken na over wendbaarheid...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 Dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het komend uur in het Radio 1 Journaal. Het onbemande vliegtuigje. dat Israël afgelopen weekend neerhaalde, was inderdaad afkomstig van Hezbollah. Volgens de leider van de militanten was het niet de eerste drone. En ook niet de laatste. Hoort u zo meer over. Maar eerst naar het debat van gisteravond. Een stevige confrontatie vannacht in Kentucky. Vicepresidentskandidaten Joe Biden en Paul Ryan vielen elkaar hard aan in rechtstreeks televisiedebat. debat ja, Het ging ook wel ergens om. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, want zittend vicepresident Biden moest ja, goedmaken wat Obama in het eerste debat had nagelaten. Wat is jouw oordeel? Deed hij dat ook? Ja, dat is hem zeker gelukt, Biden. Biden heeft iets heel belangrijks gedaan wat Obama vorige week verzuimde. Namelijk gewoon het beleid van de afgelopen vier jaar verdedigen. En ook Romney vol vuur aanvallen op, op zijn zwakke punten. En dat deed Biden wel. But it shouldn't be surprising for a guy who says 47% of the American people are unwilling to take responsibility for their own lives. My friend recently in a speech in Washington said 30% of the American people are takers. These people are my mom and dad, the people I grew up with, my neighbors. They pay more effective tax than Governor Romney pays in his federal income tax. They are elderly people who, in fact, are living off of Social Security. There are veterans and people fighting in Afghanistan right now who are, quote, not paying any taxes. I've had it up to here with this notion that 47%, it's about time they take some responsibility here. Ja, dat is wat ze noemen Biden hier helemaal uh, volledig in cam cam campaign mode. Hè? Fired up en hij zegt het hier allemaal. Uh, Romney, als het aan hem had gelegen, had hij de auto-industrie failliet laten gaan. Hij had alle mensen met slechte hypotheken uh, gewoond en onder laten gaan. En hij zegt, ja, dat kan toch ook niet verbazen van een man die zegt... dat uh, ongeveer de helft van de Amerikanen dat dat uh, uitvreters, uh, uitkeringstrekkers zijn. En dan wendt hij zich tot Ryan en die zegt, ja, jij zegt ook maar dat de helft van de bevolking... dat, dat takers zijn en geen, geen makers zijn. Nee. Ik heb het helemaal gehad met jullie. Jullie moeten gewoon eens je verantwoordelijkheid nemen voor de bevolking. En hij durfde het wel aan he, om die 47% te noemen. Heel eventjes. Ja, dat, is het, dat is natuurlijk het stevige punt wat Obama, wat het verbazende was van vorige week dat Obama dat niet deed inderdaad. Ja. Het ging uh, veel over de economie, maar buitenlands beleid was ook een belangrijk thema. Vloeren ze elkaar daar ook over in de haren? Dat was een, een zeer belangrijk punt. Je moet begrijpen die vicepresidenten. Die krijgen maar één debat. Dus die moeten alles in één keer behandelen. En daar maar was dat debat ook eigenlijk veel prettiger dan vorige week? Er zat veel meer vaart in. Het debat ging dan ook meteen goed van start. They sent the UN ambassador out to say that this was because of a protest and a YouTube video. It took the president 2 weeks to acknowledge that this was a terrorist attack. He went to the UN and in his speech at the UN, he said 6 times he talked about the YouTube video. Look, if we are hit by terror, we're going to call it for what it is, a terrorist attack. Ja, en Ryan heeft het hier over de aanval op het Amerikaanse ambassade uh, uh, consulaat in, uh, in Benghazi. Nou, Obama heeft de hele tijd volgehouden. Of in ieder geval heeft hij gezegd dat het een aanval was door demonstranten. Naar aanleiding van een YouTube-filmpje. En zegt Ryan nu, net, dat is gewoon onzin is nu duidelijk gebleken, het is gewoon een terroristische aanval geweest. Ja, en Biden kon eigenlijk niet heel veel anders doen dan maar erkennen dat hij verkeerd was voorgelicht door zijn inlichtingendiensten. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk voor een man als Biden. Biden die geweldige ervaring op het gebied van buitenlands beleid heeft. Hè. Jarenlang voorzitter van de Senaatscommissie op buitenlands beleid geweest. Had het op dit vlak met straatlengtes had hij het van Ryan moeten winnen. Nou dat is niet gebeurd. Ryan, Jongbroek, op dit, op dit vlak niet ervaren, hield zich... Uitstekend staande. Hmm, dat uh, nou, voor de inhoud uh, ja, eventjes naar het precies. beeld. Hè? Dat blijft hangen. Maar... Best ik, ik zag op Twitter berichten langskomen dat Biden bijna zijn uh, lachspieren verrekt heeft. Uh, Lacht hij die zoveel? Ja, zeker. Nou, nou even, nog, even die inhoud nog samenvattend. Dat is dus echt gewoon op een. Dat is een gelijkspel geweest, inhoudelijk. Stijl betreft is natuurlijk misschien eigenlijk nog wel belangrijker hè, in dit land van, uh, van uiterlijkheden. Wat dat betreft, precies wat jij zegt eigenlijk, heeft, uh, heeft Biden toch wel veel negatief commentaar gekregen. Hij, uh, hij gedroeg zich wat neerbuigend naar Ryan toe. Had inderdaad allerlei. Uh, het was niet echt gewoon lachen. Het waren irritante lachjes. Het was uitlachen. Zijn ogen rolden steeds van verontwaardiging. Armen gingen steeds uh, Ten hemel, uh, ja, dat, wat dat betreft, uh, Ryan uh, kan ook best een driftkikkertje zijn. Maar die hield zich eigenlijk uh, verbazend rustig, gedroeg zich riddelijk. Dus ik denk, op stijl betreft heeft, uh, heeft Ryan het gewonnen van Biden. Hmm. Wat denk je, wat is het effect van dit debat op de pijn? Ja, weet je, op de race als geheel, dat, dat wijst toch de ervaring uit van deze debatten... ...hebben ze niet zo heel veel invloed. Het gaat toch echt om die hoofdrolspelers, Obama en, en, en Romney, dat blijven de hoofdrolspelers. Kijk, door dat debat van vorige week, wat zo mislukt is eigenlijk... ...was de hele sfeer rond dit debat uh, ja, was een beetje opgeklopt geraakt... ...waren de verwachtingen gewoon natuurlijk heel hoog gespannen. Maar in de regel, uh, ze doen dit soort debatten, ze doen in de regel... ...in de peilingen doen ze niet zo heel erg veel. Maar goed, dat zullen we snel weten, morgen wat ze doen. Er zijn al heel snelle peilingen nu al geweest. Maar ja, daar moet je niet te veel aandacht, uh, aandacht aan besteden. Denk ik. Het de geval heeft Biden, heeft in ieder geval de, de val van zijn baas en de peilingen heeft hij die gestopt. Heeft zijn baas niet voor grote verrassingen geplaatst. Dus zijn optreden denk ik zal snel vergeten worden. En iedereen gaat nu alweer heel snel uitkijken naar het volgende debat volgende week. Kijk eens aan, wat doen wij dan ook? Wessel de Jong, dank voor nu. Spreken je, je later nog. Opnames van het uh, televisieprogramma College Tour, waarin uh, Willem Holleder te gast is, zijn bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Gisteravond mochten studenten onder leiding van Twan Huis vragen stellen aan het lands meest bekende crimineel. Gebeurde allemaal op de Uithof in Utrecht. Met voor de deur veel verslaggevers, ook die van ons, Karin Alberts. Drie studenten journalistiek hier voor me ja. en jullie mogen naar Holleder. Ja, spannend. Wat trekt je erin? Nou, toch wel die hele ethische discussie, zeg maar. Het is natuurlijk een veroordeelde crimineel geweest. Ja, moet je zo iemand een podium geven of niet? Heb jij nog een vraag voor hem? Nou, niet echt. Misschien, misschien iets te winnen. Maar ik zou natuurlijk wel graag willen weten... of al die liquidaties waarvan hij verdacht wordt... of dat echt gepleegd hebben. Maar ja, dat kan ik als een, een tweedejaars studentje aan hem gaan vragen. Maar als de politie niet uit hem krijgt, dan krijg ik het ook niet uit hem. Dus, uh... We komen zo wel terug als we Absoluut. dat antwoord hebben gekregen. Hè? Twee bewakers staan er bij de deur. En ze zijn vooral ingehuurd om de journalisten buiten te houden. Ja, ik heb nog wel gehad. Ik heb ook niet mijn uh, rol verdwijnt bij de rechtbank, want er ook al voor mezelf aangehouden. Maar een van die journalisten heeft een scanner bij zich. En via die scanner kunnen we jawel het geluid van de microfoon van Holledig opvangen. Ik heb de gedachte erover dat ik het wel of niet had moeten doen. Maar ja, ik wil verder zou het toch ook mee moeten leven. Zo zit er vaak wel, ja. Ik word ook vaak aan gereden. Er wordt natuurlijk ook heel vaak aan herinnerd. Hè. En zo wordt het koude wachten buiten toch nog wat aangenamer en interessanter dan gedacht. Nou, daar zijn mijn drie uh, toekomstige collega's. Hoe was het? Nou, ja, leuk. Bijzonder om mee gemaakt te hebben. Leuk. Maar heb je nog iets nieuws gehoord? Nee, dat had ik ook niet verwacht. Hij, heeft, uh, hij wilde op heel veel dingen niet ingaan. Echt heel specifiek niet. Op uh, liquidatiezaak wilde hij niks over zeggen. Over de overvallen op uh, postkantoren in de jaren zeventig... werd hij ook van verdacht, wilde hij niks over zeggen. De miljoenen van Heineken, waar die gebleven zijn? Uh, die zijn verbrand op het strand. 8 miljoen. Dat hebben wij gehoord. Dus ja, dat zal dat wel waar zijn. Meerdere keren is dat me uh, gevraagd. Ook door het van huis van... Meneer Holleder, wat denkt u nou zelf? Geloven we dat? Maar hij reageerde wel van... Nee, dat is verbrand. En... Als je wat anders wil geloven, dat heeft hij meerdere keren gezegd, ga je gang. Maar ja, af en toe een beetje simpel taalgebruik. Het past misschien ook wel een beetje bij zijn persoonlijkheid natuurlijk. Maar, um, en af en toe een beetje ontwijkend. En merkte dat het vaak moeilijk was om uh, echt iets uit hem te krijgen. Het is volgens mij maar een enkele keer gelukt. Hij maakte er, uh, maakt er snel ergens een grapje van, merkt je wel. Ja. En uh, als er een vraag was die hij wat pijnlijk vond, bijvoorbeeld... Uh, wat, zijn nou, uh, je, wat wil je nalaten aan de toekomst? Zegt hij, nou, wat wil je eigenlijk nalaten? Zeg maar, ja. uh, Hij keerde altijd een beetje om en dan maakte er een geintje van. Dus ja, niet zo heel veel zinnigs uitgekomen. Maar wel leuk om gezien te hebben. Ja. Ja. Zij, werd er nou nog geapplaudiseerd voor hem aan het begin? Nee, uh, nee. nee hij, uh, dat was ook gezegd dat hij normaal komt inderdaad de gast binnen. Dan met een opkomst, dan wordt hij geapplaudiseerd. Maar nu uh, is er gewoon de opname begonnen terwijl hij al zat. Wat wel was op het moment dat hij een goed grapje maakte of dat hij iets leuk zei. Dan werd er wel geapplaudiseerd. En wat was de meest gewaagde vraag wat jullie betreft die gesteld is? Oeh, de meest gewaagde vraag. Uh, ja, toch. Heel veel, heel veel mensen wilden iets weten van zijn kinderen. En daar wilden die niet op ingaan. En toch kwam dat drie vragen achter elkaar, dat mensen daar toch wel weer op terugkwamen. En op een gegeven moment begon hij ook een beetje geïrriteerd te worden: van ik wilde echt niks over kwijt over mijn kinderen. En toen over zijn kleinkinderen. Dus blijkbaar heeft hij kleinkinderen, dat wist ik ook niet. Maar daar wilde hij echt niks over kwijt. En dat vond ik wel dat ze daar steeds weer over doorgingen. Dat vond ik wel knap, ja. ja. Heb je zelf nog iets gevraagd? Uh, nee. Nee, had ik ook niet de, bedoeling, de behoefte aan, zeg maar. En ik zat helemaal achteraan en er werden alleen maar vragen vooraan gesteld. Zeg maar je bent een toekomstig journalist. Ja, maar soms moet je als journalist ook een beetje observeren. Nu achteraf, snap je die heisa? Had je het gevoel dat hij nou op een troon werd gehezen... of op een of andere manier werd verheerlijkt wat hij gedaan had? Nee, eigenlijk niet. Um, het is uiteraard wel zo dat hij zichzelf... Um, los van de zaken waar hij echt voor veroordeeld is... over alle andere dingen heeft hij zich nou nog net niet als brave jongen uh, voordoen komen. Verder geen verheerlijkende vragen of zo. En veel bewonderende blikken in de zaal? Ik zou helemaal achterin blikken, heb ik niet echt gezien, maar ik, ik denk het eigenlijk niet. En er werd kritisch genoeg bevraagd? Dat zeker. Heel een hoop studenten die inderdaad gewoon echt kritische vragen hadden. Uh, het van huis Zeller ook. Maar ja, op een aantal zaken is helaas niet ingegaan. En op een aantal ook wel. Nou, we kunnen het zien vanavond op Nederland 3 om 5 voor half 9. En zo dadelijk de weg naar Van Eyck, zo heet de tentoonstelling van de middeleeuwse schilder Jan van Eyck. En die weg was lang. En financieel lastig, hoort u zo. Eerste verkeersinformatie. jonse Zohoko op de weg. Het valt allemaal mee, ondanks de buien. Nog een normale ochtendspits voor de vrijdag 16 kilometer. De langste file op de A9 richting Amstelveen. Langzaam rijden en stilstaan over 7 kilometer... tussen BVW Oost en Knoopend Rasel. En op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar zijn ze op elkaar geknald bij Knoopend Nieuwe Meer. Er staat 2 kilometer file en er zijn 2 rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Vogelaarwijken, probleemwijken, krachtwijken, prachtwijken. Wat voor stempels hebben ze allemaal niet gehad? Maar in Amersfoort zijn ze er vanaf, begrijp ik? Amersfoort, uh, Amersfoort is er vanaf, ja. Maar dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn, hoor. Integendeel. Jawel, nee, uh, er is veel gebeurd. Er is een kunstenaardruk bezig geweest. Er is een grote voorleesstoel voor de bibliotheek neergezet. Daar kunnen mensen dan... Verhalen voorlezen? Ja, kunnen uh, mensen verhalen voorlezen. En uh, als het mooi weer is, zitten daar groepen uh, met ja. kinderen. Die zitten aandachtig te luisteren. Ja. Ja. Hoewel de bibliotheek wel weer dicht gaat, dat dan wel weer. En er wordt nieuwbouw neergezet. Oude portiekflats uit de jaren 50 zijn afgebroken. En nu struikelen wij over een oude stoel die hier midden in een tuin ligt. Want als je een straat naar achteren gaat, zo was de wijk Kruiskamp. Van die portiekflats. Ja, jaren 50, 60 bouw, um, redelijk gehorig, niet zo heel groot. En um, inderdaad, ook die stukken hebben we nog in de wijk. En uh, al wel is het hier verbeterd, maar het voelt toch anders dan uh, dat stukje waar we net waren, denk ik. Ja, het Neptunusplein is netjes geworden. De kunstenaar heeft er ook nog een soort speelpleintje met wipkippen neergezet. Maar een paar straten erachter, dan kun je je wel voorstellen hoe het hier was... Uh, de Alliantie, dat is de woningbouwcorporatie, heeft er van alles uh, aan gedaan. Uh, Hester Meijer is van die woningbouwcorporatie. Die zei net ook tegen me, ja, er staat daar een flat Daar gaan we verder maar eventjes niet in. Want hier en daar zitten er nog wel problemen achter de voordeuren. zei u toen. Ja, dat klopt. Um, er zitten hier uh, heel veel verschillende mensen. En dat geldt natuurlijk voor overal in de stad. Maar zeker hier zitten achter de voordeur uh, de nodige proble uh, problemen. En dat kan zijn op financieel vlak, uh, opvoedkundig of mensen die het zelf niet redden. Is het dan zo dat het, de, wijk, de vogelaarwijk af is, maar dat dat vooral ook een optisch verhaal is op het Neptunusplein? Uh, nee, dat is absoluut niet zo. Ik er denk zijn dat... echt minder problemen gekomen. Ja, aanzienlijk. Want... Minder hangjongeren, minder inbraakjes. Ja, absoluut, absoluut. Uh, want ook in, in dit gedeelte van de wijk waar we nu zijn... Uh, ook daar hebben wij wel heel veel gedaan. En uh, wij zijn achter die voordeur geweest en we hebben daar huisbezoeken gevo uh, gevoerd. Zullen we ook maar eens een deur openmaken? Ja. Hier is zo'n flap. Deze blijven staan? Uh, ja, deze blijven staan. Het ziet er wel netjes uit. Kijk, hier hangt al een, een bordje. Hè? In de gemeenschappelijke ruimte van dit gebouw is het verboden... voor onbevoegde te roken, spullen op te slaan, afval te storten. Dat gebeurt allemaal wel. Uh, ja, dat gebeurde voorheen wel. En uh, wij hebben nu uh, veel aandacht voor de portieken... zodat het uh, schoon, heel en veilig wordt. Uh, er is extra verlichting, uh, zodat mensen een beetje uit de anonieme tijd komen. Dat, dat is het, dat... dat uh, ja. Niemand bekommert zich er meer om en zo. Ja, precies. We hopen dat mensen zich... doordat wij meer aandacht geven... ook zelf meer aandacht geven voor hun woonomgeving. Ik moet zeggen, het is wel schoon. Ondanks dat het wel... Ja, het zijn wel oudere flats, hè. Dat wel. Toch maar weer even naar buiten. Wat mij opvalt... Uh, geen kapotte lantaarnpalen. Nee, nee... Dat, dat was ook wel eens anders. Um, ja, dat, dat, van alle partijen is meer aandacht voor deze wijk en dat merk je ook vanuit gemeente, uh, Alliantie, uh, Portaal. Ik kan uh, me nog namelijk herinneren dat destijds bij die Vogelaarwijken, bij de aftrap daarvan, ik ben daarbij geweest, er ook heel veel wijkbewoners waren uit tal van andere wijken waaronder bijvoorbeeld Woensel, Eindhoven, die zeiden: ja, dat is terminologie. Uh, wanneer komen ze dus wat doen echt? Ja, nou, dat kan ik me ook voorstellen dat mensen dat Wantrouw, gevoel hadden. Wantrouwen was er. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen dat mensen dat gevoel hadden. En ik denk dat wij in de Kruiskamp nu wel heel veel geïnvesteerd hebben... en met alle partijen, en dat dat echt een stuk beter is geworden. Waarom gaat dan de bibliotheek dicht? Waarom gaat het wijkcentrum dicht? Opvang, het dagactiviteitencentrum gaat ook dicht? Ja, dat is eigenlijk een gemeentelijke, een gemeentelijke kwestie. en uh, ja, Dus daar kan ik weinig over zeggen. Nee. De... Nou, dat is toch ja. wel gek eigenlijk, weer? Nou ja, we gaan dus richting de sigarettenboer. Ik... Sigarettenwinkel <laughs> van meneer Weterings. Woont al meer dan 50 jaar hier in de wijk, wil nooit meer weg. Maar heeft het hier ook zien veranderen. Later meer dus in het Radio 1-journaal van Mino Remmers in Amersfoort. Zeven minuten voor half acht is het. Door naar de schilder Van Eyck. De weg naar Van Eyck. Zo heet de tentoonstelling over Jan van Eyck. En andere werken uit de vroege middeleeuw. In het Boymans van Beuningen in Rotterdam. Jan van Eyck is samen met zijn broer de schilder van het Lam Gods. Het drie drieluik dat in de Sint-Bavo-kerk in Gent hangt. Dat werk is niet te zien, maar wel 90 andere meesterwerken uit die tijd. En dat uh, heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad, ook financieel gezien. Karel Blotkamp, kunstenaar en uh, emeritus hoogleraar moderne kunst. Uh, u bent lid hè, van de kring van Van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Rens. Is de weg naar uh, Van Eyck, zoals ik omschreven, lang geweest? Uh, ja, ik heb dat traject lang niet helemaal uh, gevolgd, want ik ben buitenstaande, maar uh, het heeft uh, zoals elke grote tentoonstelling, kost zoiets drie, vier jaar voordat je het allemaal bij elkaar hebt, voor elkaar hebt, uh, bruiklenen uh, ook gerealiseerd krijgt, enzovoort. Dat, want het gaat om, om uh, stukken die niet alleen heel kostbaar zijn, maar vaak ook heel fragiel. Dus heel, bijna alles is uh, op hout geschilderd, of het zijn tekeningen die bijna nooit daglicht mogen hebben, of het licht mogen zien. Dus Wanneer je uh, zo'n tentoonstelling voor elkaar hebt, dan ben je een paar jaar verder. Ja, en het kost ook een hoop geld, kan ik mij voorstellen. Het kost een hoop geld, ja. En er wordt ook bezuinigd, dus ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om het geld bij elkaar te krijgen nee, op dit precies, moment. omdat natuurlijk de bezuinigingen vaak op kortere termijn al gerealiseerd moeten worden... dan je bezig bent met je werkzaamheden en je, je werkzaamheden gepland hebt. Dus het zag ernaar uit dat de tentoonstelling niet door kon gaan op een moment. Hm. En hoe uh, heeft u en anderen, hoe hebben andere uh, uh, mensen overtuigd om toch dat geld bij elkaar te brengen? Nou, ik heb gewoon een paar uh, bevriende mogelijkheden. ik zeg gewoon Wensen uit mijn vrienden- en kennissenkring. Um, het plan voorgelegd om een actie te beginnen. Een soort particuliere steunactie. Uh, die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de vorm heeft van een kettingbrief. Dat klinkt uh, nogal. Um, uh, uh, Looch en zo, maar dat, we hebben toch die term op een gegeven moment gehanteerd. Mm -hmm. Dus de bedoeling was dat uh, de, degene die het initiatief namen, dus dat groepje van zes wat we uiteindelijk vormden, dat die ieder drie personen uh, zouden vinden die bereid zouden zijn om hetzelfde basisbedrag van duizend euro. Dat ze zelf op tafel legden te geven en ook weer de actie voor te zetten. Dus zelf ook weer te proberen drie volgende slachtoffers te vinden. Dat is interessant. En is dus nou. uiteindelijk uh, gegaan. Men moest het enthousiasme ook doorgeven op die manier. Ja precies. Was niet, je, er werd niet alleen op je portemonnee een aanspraak gemaakt, maar wel degelijk ook, want ja, die, die, anders zou het nooit lukken, zou het nooit doorgegaan zijn. Het was niet gewoon een inzamelactie. Uh, uh, iedereen uh, stort maar zoveel als die wil en dat zit. Maar het was echt de bedoeling dat je ook weer drie nieuwe deelnemers zou werven. Het is interessant hè, dat op deze manier allerlei particulier geld is verzameld. Ja, ik ken geen andere voorbeelden in ieder geval, En waarom is het voor u zo belangrijk dat deze tentoonstelling doorgaat? Um, ja, Van Eyck is een uniek kunstenaar. Um, hij heeft dan wel niet helemaal de roem van een Rembrandt en een familie, maar, en van Gogh, maar dat verdient hij wel. Hij hoort echt bij zo de, de mijn idee, bij de top 5 van de Nederlandse kunst van, van de laatste 600 jaar. Hij is ook belangrijk geweest in de ontwikkeling van de olieverf, schilderkunst ja, dat, überhaupt uh, van oud, maar dat is een beetje mythisch. Het is in zijn tijd zo ongeveer ontstaan, het olieverfschilderen, en dat heeft een geweldige verandering, een soort revolutie in de schilderkunst teweeggebracht. En daarin, wat hij ermee deed, mag dan niet helemaal de uitvinder geweest zijn, wat hij ermee deed, dat was werkelijk uniek voor die tijd. De precisie, de, de transparantie, en de diepte van kleur en zo, dat zijn enorme voor, ja, vooruitgangen... Uh, uh, uh, ontwikkelingen geweest die hij, uh, waar hij aan de basis heeft gestaan. Dus het is fantastisch als je een keertje dat kunt laten zien. En, nou, er zijn, uh, geloof ik, circa 30 schilderijen van hem. Um... Um, nog bewaard. Dat is een heel klein aantal. En één tekening is zeker en misschien nog één of twee andere. That, that's it. Ja. Um, dat krijg je nooit meer bij elkaar. Zelfs meer lukte dat we met heel veel moeite nog uh, twintig stuks een aantal jaar geleden. Maar bij Van Eyck, mee door die kwetsbaarheid, musea die lenen dat praktisch nooit meer uit. Dus dat er hier zo'n of zes, zeven werk van hemzelf bij elkaar zijn als kern van de tentoonstelling, is al zeer uniek. En daaromheen zijn dus allerlei werken um, gegroepeerd ge die ja, echt een, een internationale context geven, die aanduiden in wat voor sfeer zo'n man geworden is tot wat hij uh, was. Ja. En dat is een heel een mooi uitgangspunt. Heel goed te volgen ook voor een bezoeker. Je hoeft daar geen vakman voor te zijn. Nou, volgens mij heeft u de luisteraars wel overtuigd, meneer Blotkamp. Ik hoop het. Uh, in het Boijmans te zien uh, vanaf 13 oktober tot en met 10 februari 2013. De weg naar Van Eyck, Karel Blotkamp. Dank u wel. Graag gedaan.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 Het ging hard tegen hard bij het debat tussen de vicepresidentskandidaten Biden en Ryan. En Transavia gaat veel vaker vliegen vanaf Eindhoven Airport. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. In Amerika hebben de kandidaten voor het vicepresidentschap elkaar vannacht hard aangevallen. Wat de president vorige week niet deed, kiezen voor de aanval, deed Joe Biden wel. Volgens de Republikeinen betaalt een belangrijk deel van het Amerikaanse volk niet mee aan voorzieningen. Dat klopt niet, zegt Biden. De gewone man betaalt meer belasting dan gouverneur Romney.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 we marine in Benghazi, we Al Qaeda arms? troubling Over abortus zei vicepresident Biden dat de keuze daarvoor een privézaak is. De Republikeinen zijn tegen abortus behalve bij omstandigheden als verkrachting. Op andere thema's vielen Biden en Ryan elkaar ook hard aan. Het Volgende debat is dinsdag. Dan gaat het weer tussen de twee presidentskandidaten.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 Op het Indonesische eiland Bali wordt herdacht dat het tien jaar geleden is dat het terreurnetwerk Jema Islamia aanslagen pleegde. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven, voornamelijk Indonesiërs, Australiërs en vier Nederlanders. De Australische premier Gillard hield een toespraak. The bodies of the dead and the living bore wounds more often seen in wartime. But these were not soldiers. Our fellow Australians, those lost, those hurt. We're doing nothing more than seeking a few carefree days amid full and busy lives. Op de uitdenking in Australië zei deze jongen dat het hem maar moeilijk lukt om het te verwerken. Dat hij overleefde en dat zijn vriend omkwam. To cope, basically, I would get as hammered as possible as often as possible to try and numb the pain. I was unable to deal with the continuing struggle. As much as I worked through it, the guilt of Tom's death. Willem Holleder vindt het moeilijk dat hij niet kan loskomen van zijn verleden. Zij zei hij bij de opnames van het programma College Tour. Dat vanavond wordt uitgezonden. Aanwezige studenten moesten gisteravond allemaal hun mobiele telefoon inleveren. Om te voorkomen dat het gesprek zou uitlekken. Toch kwamen er opnames naar buiten. De geluidskwaliteit ervan is slecht.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 komende nacht komen alleen aan de kust nog enkele buien voor en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen verloopt de ochtend overwegend droog en zonnig. In de middag en avond trekken vanuit het zuiden stevige buien over het land. Er staat een stevige zuidenwind en het wordt rond 13 graden. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Ondanks de buien is het een vrij normale ochtendspits... met in totaal 25 kilometer. Enige opvallende viel op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid... richting Den Haag. Er staat door een ongeluk tussen Amstel Business Park en Knopen... Ten Nieuwe Meer een kilometer. Bij Knopen Ten Nieuwe Meer zijn twee rijstroken afgesloten. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto...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 Kijk voor meer slimme ideeën op Tempo10.nl. Alles draait om veerkracht. Blijf bezig, Tempo10. Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was al het vermoeden, maar het is nu ook bevestigd. De drone, het onbemande verkenningsvliegtuigje... dat de Israëlische luchtmacht afgelopen zaterdag neerhaalde... was afkomstig van Hezbollah, de militante beweging uit Libanon. Het vliegtuigje werd zaterdag neergehaald... in de buurt van de Israëlische kerncentrale. Hezbollah-leider Nasrallah zei gisteravond... dat het niet de eerste drone was en dat het ook niet de laatste zal zijn. Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Sander, waarom doet Hezbollah dit? om te laten zien dat ze het kunnen, vooral. Uh, misschien, we zullen het niet weten, want uh, nogmaals, het vliegtuig is uit de lucht geschoten. Maar misschien dat er camera's aan boord waren, dat ze dus uh, foto's hebben kunnen verzamelen. Maar vooral het signaal. Uh, ze hebben eerder van dit soort onbemande vliegtuigen dus uh, richting Israël gestuurd. Uh, dat waren toen dingen met korte afstand die vlogen vanuit het zuiden van Libanon naar het noorden van Israël... en werden al vrij snel ontdekt. Deze heeft toch echt een hele andere route afgelegd. Die is helemaal over de zee gevlogen, vervolgens in het zuiden van Israël aan land gekomen... en heeft 50 kilometer ongeveer over land kunnen vliegen... voordat het uh, neergeschoten werd. En daarmee laten we zien... wij kunnen heel ver jullie land binnenkomen... op het moment dat wij dat willen. Ja. Um, correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, Israël uh, meende al dat het Hezbollah was. Hoe, hoe, is, hoe is het aangekomen in het land? Ja, die, die, die claim van Hezbollah komt inderdaad niet als, uh, als een verrassing. Dat werd al vrij snel uh, gezegd... nadat hij uh, uit de lucht was geschoten... Wat hier vooral heel erg speelt is de vraag waar Sander het net ook al over, kan, uh, over had. Hoe kon het dat hij eerst helemaal over de Middellandse Zee vloog... langs Israël vervolgens bij Gaza binnenkwam... en daarna nog zo ongeveer, nou zeker 50 kilometer land inwaarts kon vliegen... voordat hij werd neergeschoten. En dan ook nog zo dicht in de buurt van Dimona kon komen... waar, naar nou iedereen aanneemt, uh, zo'n 200 kernkoppen liggen opgeslagen... En wat, waar bovendien een no-fly-zone is. Dus dat zijn de vragen die hier heel erg leven. Hoe goed beschermd is het Israëlische luchtruim dan? Nou, het leger zegt, uh, we hadden dat ding al lang in de gaten... maar we hebben gewacht tot het boven een uh, onbewoonde plek vloog... voordat we het uh, hebben neergehaald... Hè, om, om geen slachtoffers op de grond te voorkomen... Uh, om geen slachtoffers op de grond te, te maken... Maar, uh, nou ja, hoe dan ook, dus het is wel een, een, een zorg hier... dat Hezbollah kennelijk in staat is zover het Israëlische luchtruim binnen te dringen. En Sander, um, jij gaf net aan, ze willen laten zien, Hezbollah wil laten zien dat ze dit kunnen. Um, maar Nasrallah, leider van Hezbollah, heeft gezegd dat er meer zullen volgen. Dat klinkt toch als een dreigement? Ja, en dat is het ook. Uh, een dreigement dat alles te maken heeft met Iran uh, en een oorlog... Waarvan men in de regio bang is dat die uit kan breken tussen Israël en Iran. En in dat geval zou Hezbollah meedoen uh, in de vorm van raketten. Waarvan uh, de leider van Hezbollah heeft gezegd, houd er rekening mee dat we elk doel in Israël kunnen raken. Nou, dat onderstreept hij op dit moment nog maar eventjes een keer met een onbemand toestelletje. Wat bovendien gemaakt was in Iran. Het is uh, in elkaar geschroefd. Moet je niet al te veel van voorstellen. Het is een kwestie van de vleugels erop schroeven schijnt. Maar in elkaar geschroefd is en uh, gelanceerd is vanuit Zuid-Libanon. Maar wat gemaakt is. In Iran. Dus dat is eigenlijk waar het uiteindelijk over gaat. Een dreigement aan het adres van Israël. Val Iran niet aan, want dan gaan we meedoen. En wij kunnen doelen raken in heel Israël. Inclusief die kerncentrale waar Monique het net over had. Nou, Monique, dat klinkt als een serieus dreigement. Dat het niet de laatste is. Hoe is daarop gereageerd door Israël? Daar is helemaal niet op gereageerd uh, tot nu toe. Er is geen uh, officiële reactie geweest. Er is wel direct nadat dat. dat uh, ...onbemande vliegtuigje was neergeschoten... ...heeft Israël... Uh, ...gevechtsvliegtuigen boven Zuid-Libanon... Uh, ...laten heen en weer vliegen... Uh, ...met name ook om te laten zien... Uh, ...wij zijn uh, oppermachtig... Uh, ...in de lucht. Maar... ...die boodschap van Nasrallah is natuurlijk wel aangekomen... ...en het bevestigt ook wat Israël... al lang zegt... ...dat Hezbollah zijn wapenarsenaal... ...heel goed op orde heeft... steeds verder heeft uitgebreid... ...ook uh, met hulp van Iran... ...en ook uh, verder heeft geprofessionaliseerd... ...want dit... Dit vliegtuigje, deze drone, die had bijvoorbeeld een uh, navigatiesysteem uh, aan boord. Eerder hadden dat kennelijk niet. En het leger onderzoek nog welk type dat precies was. Maar goed, dat geeft aan um, dat ze hun zaakjes uh, goed op orde hebben. En uh, ja, hier is het vooral ook voegt het toe aan een reeks incidenten um, die van alle kanten uh, op Israël afkomen op dit moment. Uh, je hebt natuurlijk aan de zuidgrens Egypte met voortdurende aanslagen uh, vanuit de Sinaï. Nou, aan de oostgrens Syrië, niemand weet waar, waar dat heen gaat en wat dat voor Israël betekent. En dan nu uh, aan de noordgrens uh, dit duidelijke signaal van, uh, van Hezbollah. Dat betekent dat het uh, leger, het Israëlische leger, aan alle kanten uh, heel erg uh, paraat is. Monique van Hoogstraten in uh, Jeruzalem. Dankjewel Monique en ook Sander van Hoorn, dank vanuit Beirut. Het is twaalf minuten over half acht. Gauw door naar de sport, naar Tom van Teck. Tom, goeiemorgen. Een goedemorgen. Maar eens even naar uh, de jongeren. Hè? Jong Oranje won gisteren met ja. 2-0 van Slovakije. En uh, is nou heel dichtbij, het EK van volgend jaar. Hè? Ja, ze hadden er alles aan gedaan. Hè? Alle ervaren spelers, ook als Klaas, Hima, Herluk, de Jong, dat soort spelers, deden allemaal mee bij Jong Oranje. speelden allemaal niet zo geweldig. Die hele wedstrijd was een beetje een matige wedstrijd. Maar goed, ze wonnen twee keer door twee doelpunten van Van Ginkel. Overigens in de vorige plaatsingsronde, ooit in het vorige, vorige toernooi, wonnen we ook uit met 2-0 gingen we thuis alsnog ten onder. Dus ze zijn een beetje gewaarschuwd, maar normaal gesproken moet dit uh, ruim voldoende zijn en in de return kunnen worden afgemaakt. En dat is mooi, want dat was ook de bedoeling van Van Gaal, echt uh, spelers even afstaan. Want voor de opleiding en de lange termijn, en daar is Van Gaal ook van, is het belangrijk dat mensen toernooien spelen. Dus wat dat betreft allemaal hartstikke mooi. Oké, okay. dus uh, Van Gaal is ook echt met jeugdopleiding bezig bij Oranje. Uh, van Gaal is echt met opleiding bezig. Je ziet het ook in zijn keuze van zijn captain. Vanavond zei die Strootman, is hij daar dan al helemaal aan toe? Nee, zei die, maar dat moet hij ook gaan leren. We moeten ook wat achterlaten straks. En uh, in die zin is het echt een, een man die meedenkt met de KNVB. En uh, op een leeftijd is dat hij niet alleen maar aan zichzelf denkt. Dat is hartstikke mooi. En uh, hij gaat vanavond natuurlijk ook gewoon een goed elftal opstellen. Laat dat ook helder zijn. Ja, want tegen het grote, uh, of ja. ja, oranje, grote oranje, tegen Andorra. Uh, ja. Dat moet niet moeilijk zijn, toch? Nee, daar moeten we, daar deed hij zelf ook over. Van je mag er geen kleintjes meer noemen en je moet op je hoede zijn. Nou goed, dat hoort er allemaal bij, bij het spel. Maar Nederland moet met mensen als Huntelaar en Lens en Schaken voorinnen van de vaart daarachter. Uh, gewoon, uh, ja, wordt het vier goals, wordt het zes goals? Dat is meer de vraag op zo'n avond. En het kunnen er heel veel worden als het een beetje meezit. En het kan ook best wel eens een beetje tegenvallen. Nederland moet die wedstrijd gewoon winnen en dat gaat ook gewoon uh, gebeuren. En Huntelaar in de, de spits? Huntelaar gaat bij een dergelijke wedstrijd gewoon in de spits. Want is de beste spits uh, als je vlak bij de goal van de tegenstander komt. En daar gaan we vaak komen, zijn van Gaal. Okay. Dus hij heeft er geen kans over laten groeien. Kunnen we helemaal gerust op zijn vanavond. Okay. Ik wil nog heel even met um. je over het wielrennen hebben, als je het goed ja, vindt. Leuk, leuk. Ja, leuk. de beschuldigingen <laughs> tegen lens Armstrong we hebben we het er gisteren al uitgebreid over gehad. Toen, ja. uh, uh, nou, je, je was uh, behoorlijk verontwaardigd. De rapoploeg. Um, blijft toch ontkennen opnieuw nou, ja. iets te weten van dopinggebruik in de ploeg. Hoe geloofwaardig is dat nog? Nou, het is wel, het is wel mooi om die verklaringen te zien. Dan zie je ook waar zo'n communicatieafdeling voor is. Het is namelijk zo lang mogelijk studeren... en dan zoveel mogelijk woorden achter elkaar zetten... waarin je zo min mogelijk zegt. En daar waren ze uiterst goed in geslaagd. Want met totaal uh, wollige verklaringen over uh, in, in het verleden laten rusten... en nu komt het niet meer voor. En probeert natuurlijk een ieder toch zoveel mogelijk de straat schoon te houden. Ik snap overigens wel dat de sponsorafdeling zegt... we gaan niet op één bericht op één dag... nu besluiten of we wel of niet doorgaan met wielrennen. Dat moet op een heel ander moment. Dat snap ik wel helemaal. Maar dat er zo omzichtig... in feite een soort van ontkenning blijft hangen... rond die hele tijd ook. Dat niemand zegt... we moeten daar misschien nog eens heel zorgvuldig naar kijken. Dat is toch wel heel bijzonder. 12 november, over precieze maand... komt de zaak Rasmoezen voor de zoveelste keer mm. voor. En dat komt natuurlijk nu ook wel weer... in een nog interessanter daglicht te staan. Ook daar zal weer in gevroed gaan worden. En ja... De communicatieafdeling zal het ook dan weer druk krijgen rond die tijd. In ieder geval, dat is wel een ding wat duidelijk is. Fijne communicatiemensen, ja. vind ja. ik ook altijd prettig om ze in de uitzending te hebben. Tom van het Hek, dank je wel. Goedemorgen. Biden versus Ryan. Ervaren rot tegenover het frisse geluid. De eindstand bespreken we zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie, John Hoka. Het spits dit nog vrij normaal. 30 kilometer onlangs de langs De langste viel op dit moment op de A2. Maastricht naar Eindhoven. 6 kilometer langzaam rijden tussen Maarhezen en Knopend Leenderheide. En op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd bij Knopend de Nieuwe Meer. Er staat nu nog 3 kilometer, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. De toon was fel vannacht bij het debat tussen de vicepresidentskandidaten in Kentucky. De zittend vicepresident Joe Biden viel op door zijn opmerkelijke body language. We hebben het eerder of nogtans al even over gehad met Wessel de Jong. Hij rolde met zijn ogen, hief zijn handen ten hemel en lachte vaak als Paul Ryan aan het woord was. We want to get people out of poverty, in the middle class, under a life of self-sufficiency. We believe in opportunity and upward mobility. Dat is wat we gaan pushen voor in een Romney-administratie. Vice-president, ik heb een dat je hebt <laughs> een paar uh, dingen te zeggen. De idee, als je dat. dat dat uh, kleine soliloquie aan 47 procent, je denkt hij heeft een fout gemaakt, dan denk ik dat ik een brug te verbinden. Als je dat gelooft, dan heb ik nog een brug voor je te koop, ze Biden smirkend, lachend tegen Paul Ryan. Ik praat erover door met Victor Vlam, Amerika-kenner... en debatexpert bij me in de studio. Victor, welkom. Uh, het lijkt alsof die Ryan hier uitlacht. Is dat nou zo verstandig van Biden? Uh, het lijkt inderdaad wel of die hem uitlacht. Uh, ik, ik weet niet of het zijn bedoeling is. Het, het, hij probeert gewoon op een vriendelijke manier te laten zien... dat hij het er niet mee eens is. Hij probeert vooral het woord te krijgen. Maar wat je vanavond en vannacht zag... is een hele agressieve Joe Biden. Hij probeert echt dat debat naar zich toe te trekken. Ik heb ook geturfd hoe vaak hij bijvoorbeeld begon te interrumperen. Want het viel me gewoon op dat hij dat een aantal keer deed. En op een gegeven moment zat ik op 30. Nou, ik zal er een paar gemist hebben. Ik ben niet bij één begonnen. Dus dat heeft hij heel vaak gedaan. Andersom, Paul Ryan heeft nauwelijks geïnterrumpeerd bij Joe Biden. Dus de vicepresident was in dit debat inderdaad erg aanvallend. En dat was qua body language, zoals jij al zei, helemaal te zien. Hij was constant aan het lachen als uh, uh, Paul Ryan een punt maakte. Op een gegeven moment gooide hij zijn armen ook in de lucht... uit een soort van wanhoop en frustratie daar. Hij wilde gewoon laten zien dat hij passie heeft voor zijn zaak en dat hij er echt voor ging. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat Obama heeft gedaan in zijn debat met Romney, waar hij eigenlijk gewoon futteloos overkwam. Ja. Alsof hij zat te slapen. Ja. Ja. Maar we, we zeiden al eerder in deze uitzending, hij, hij moest wat goed maken. He, goed maken wat ja. Obama naliet. Die vond, men vond hem als algemene analyse veel te passief tegen Romney. Ja. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of uh, Biden dan niet uh, iets te ver is gegaan. Ver is een beetje gegaan, door is ja. wat, wat het is jouw analyse. Ik, ik denk dat hij te ver is gegaan. Ik denk dat hij iets uh, rustig rustiger aan had kunnen doen. En ik denk dat hij dat zichzelf ook wel realiseerde tijdens het debat. Want het, de laatste uh, 15 minuten ongeveer was hij veel rustiger, was hij veel ingetogener en was hij ook op een hele reflectieve manier aan het praten over zaken zoals abortus. Dat was op zich een heel goed punt van hem, dat, en die laatste, de, hoe hij zich daar ook opstelde, de laatste kwartier. Mm -hmm. Maar dat, dat gaf ook aan volgens mij dat hij zelf zag dat hij ja, uh, te agressief was gedurende het grootste deel van het debat. Je had het al even over uh, Paul Ryan, je ja. vond hem... Bedeest. Ja. Rustig. Um, had hij het anders moeten doen? Of was dit de rol die, nee, die bij hem past op ik, dat moment? Ik denk dat hij het redelijk goed gedaan heeft. Ik, ik, weet je, uit Peilingen blijkt dat het ongeveer een gelijkspel is. Dus het was een vuistgevecht dit debat. Maar, en, en Joe Biden was misschien dominant. Maar het was uiteindelijk een gelijkspel. Wat Paul Ryan best wel goed heeft gedaan. Is dat hij zichzelf niet heeft laten wegzetten. Als een schurk. Want dat is wat de democraten proberen. Ze proberen hem weg te zetten als iemand die alle sociale voorzieningen wil schrappen. Die snoeihard wil bezuinigen zonder oog op de menselijke kant van het verhaal. Nou, hij presenteerde al zijn beleid met een vrolijke glimlach... op een hele sympathieke manier. En dan kan je niet weggezet worden als een schurk. Mm -hmm. Dus in dat opzicht heeft hij zijn kant van de zaak wel goed verdedigd. En wat denk je dan, zal het effect zijn van dit optreden op de kiezers? En vooral ook op kiezers die het nog niet weten? Ik denk dat de kiezers die het niet weten, er zal het een relatief klein effect hebben... omdat die zich vaak niet laten leiden door het vice-presidentiële debat. Wat ik denk dat het grootste effect van dit debat is... dat uh, op korte termijn zullen de democraten veel positievere headlines krijgen. Ze zullen veel positiever in het nieuws komen. De democraten zullen zelf meer energie voelen... omdat ze eindelijk iemand zagen in het debat die voor hen gestreden heeft. Want ze waren behoorlijk belangrijk. teleurgesteld, ja, democraten. Het de presidentiële debat van Obama, die prestatie heeft inderdaad erg teleurgesteld. Ja. En dat kon Biden hier enigszins recht zetten. Maar het is natuurlijk wel zo dat volgende week, dinsdag, is alweer het volgende debat. En uh, ja, Obama moet het gewoon goed doen wat dat betreft. Want uiteindelijk valt of staat deze verkiezingen met de prestaties van Obama. Hm. Um, je hebt ook campagne gevoerd in 2008 voor zowel Obama als dit zijt uh, McCain. Ja. Um, als het aan jou zou liggen, wat zou je dan anders doen in de campagne? Nu op dit moment? Uh, nou, ik denk dat, dat een van de dingen die Romney uh, meer zou kunnen doen, is veel meer zijn eigen verhaal en vooral zijn eigen levensverhaal vertellen. Wat, wat er onvoldoende gebeurt is, is dat Romney, of wat hij eigenlijk gewoon gedaan heeft deze verkiezingen, is dat hij het zag. Als een referendum over Obama. waarin hij niks over zichzelf. Romney dus hoefde te vertellen. Mm. Nou, dat werkte niet zo goed. Want Obama heeft toen een snoeiharde campagne. tegen Romney persoonlijk ingezet. door hem eigenlijk weg te zetten. als iemand die uh, zijn geld heeft verdiend. over de ruggen van hardwerkende Amerikanen. Die, die, die rijk is, niet geeft om de middenklasse. maar door zijn eigen levensverhaal wat meer naar voren te brengen. dan kan hij zijn menselijke kant laten zien. Mm -hmm. En dan kan hij zich echt presenteren. als een redelijk alternatief voor Obama. Mm. De gok van Romney. Dat mensen alleen Obama zouden afwijzen op basis van de economie, die lijkt niet uit te komen. En dat betekent dus dat hij zijn strategie daar moet wijzigen en veel meer zichzelf als een acceptabel alternatief presenteren. En dat is die deels aan het doen, want nu zien we dat hij allerlei emotionele verhalen op campagne tour al is aan het vertellen over dingen die hij heeft meegemaakt. Probeer wat menselijker te zijn. Ja, ook, exact. He? Hij probeert toegankelijk over te komen. Hey, en, en Obama, wat moet hij doen bij het debat? Want um, hij was passief, we ja. constateerden dat eerder al. Ja. Um, democraten waren daar zeer teleurgesteld over. Wat, wat moet zijn houding zijn? Want moet hij zich net zo gedragen als Biden in dit debat keihard aanvallen? Ik denk Iets dat... minder lachen misschien? <laughs> nou, ik denk dat het niet bij Obama past om zo keer te gaan, want Obama is natuurlijk een beetje een coole kikker wat dat betreft. Maar ik, ik, ik denk wel dat hij wel wat meer passie mag tonen. Die fire in the belly waar hij het over had... in zijn campagne van 2008... die moeten kiezers uiteindelijk weer terug kunnen zien bij Obama. Hij moet laten zien dat hij graag wil winnen. Dat is op het minste wat hij kan doen. En dat betekent inderdaad dat hij gewoon ja, veel meer uh, ervoor moet gaan. Maar door dat door wilde hij toch ook? Hij wilde het hij wilde toch ook? Wat is er dan mis gegaan bij dat debat? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is, dat dat is het is eerste het eerste moment... presidentiële debat. Ja, exact. Ja. Ja. Ik, ik, ik, ik, wat, wat het lijkt te zijn is dat het een strategie was van ze willen rustig en gedegen overkomen... en niet te veel aanvallen, want dat maakt je onsympathiek. Maar Ja, ze zijn doorgeschoten in die strategie. Dat het gewoon veel te ver is gegaan. En dus moeten ze gas terugnemen. Obama moet iets aanvallender zijn. Uh, maar tegelijkertijd ook inderdaad laten zien van ik wil winnen. Want dat is wel het minste wat je kan doen in verkiezingen. Victor Vlam, dank je wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Bij mij, Joris Subinetsky. Goedemorgen. Goedemorgen. In Amerikaanse media wordt nog volop nagepraat over het debat tussen vicepresidentskandidaten Joe Biden en Paul Ryan. Het viel de media vooral op dat Joe Biden veel had gelachen. Ja, daar hadden we het net al even over met Victor Vlam. Uh, zo twittert Sarah Cup van uh, SNBC. Uh, Biden zou wat minder moeten lachen bij het gedeelte over Libië, het Midden-Oosten en het nucleaire programma van Iran. Chris uh, Siletsa van de Washington Post twittert dat hij. Bidens lach enigszins verontrustend vindt. De Amerikaanse zender Comedy Central merkt tijdens het debat op... dat Biden zijn lachspieren zal verrekken als het zo doorgaat. Michael Scarrer van Time Magazine twittert... dat het niet zeker is of de camera's zijn getest... voor het felle licht van Bidens tanden. Beter om ernaar te kijken met een zonnebril. Goed, tot zover dat debat. Tankopslag uh, dan heeft in de botlek ook het uh, gedeelte Otviel maritiem stilgelegd. Het staat op de website van RTV Rijnmond. Eerder werd uh, de tankterminal afgesloten. De afgelopen dagen vond bij Otviel een grote controle plaats van de inspectiediensten. En zij zagen dezelfde tekortkomingen die eerder tot de sluiting van de tankterminal leidden. Milieudienst Rijnmond wil nog niet zeggen welke tekortkomingen er bij Otviel maritiem zijn geconstateerd... Dat doen ze pas als de resultaten van het onderzoeksrapport er zijn. En dat gaat nog ongeveer een maand duren. Dan naar de Volkskrant. Die krant meldt op de voorpagina dat het aantal niet leverbare medicijnen toeneemt in ons land. Het blijkt volgens de krant uit cijfers van Farmanco. Een databank waar apothekers medicijntekorten registreren. Het gaat onder meer om kankermedicatie en antipsychotica. In 2011 waren 242 medicijnen niet verkrijgbaar. Een jaar eerder bedroeg het aantal onverkrijgbare medicijnen nog... 174. Volgens Apothekersorganisatie KNB was het medicijntekort nooit eerder zo groot. De Nederlandse ex-voorzitter van de Wielerbond, UCI, Heijn Verbrugge... reageert bij het Franse RMC-spoor op het Jusreda-rapport. Hij zegt dat UCI niets te verwijten valt. Verbrugge ontkent dat hij zei dat Armstrong geen doping heeft gebruikt. Het enige wat hij zei was dat Armstrong nooit positief heeft getest. Dus had de UCI volgens hem ook niets te verbergen. In de Israëlische krant Haaretz staat dat meer dan de helft... van de donaties aan Israëlische politici uit het buitenland komen. Het gaat om donaties van de afgelopen twee jaar. Premier Netanyahu die spant de kroon. Hij haalt meer dan 96 procent van zijn campagnegeld uit het buitenland. Buitenlandse donateurs geven meer geld uit dan Israëliërs, volgens de krant. Een groep van 550 donateurs zou verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van het geld. Politici kunnen het geld trouwens meteen uitgeven, want de aanstaande verkiezingen zijn op 22 januari. En het AD koopt dat mobieltjes na diefstal onbruikbaar zijn volgend jaar maken telecomproviders gestolen toestellen op afstand onbruikbaar. De providers hopen daarmee het aantal straatroven terug te dringen. Ja, ministers Opstelten en Verhagen hebben daarover afspraken gemaakt... met telefonieaanbieders, KPN, Vodafone en T-Mobile. Vorig jaar werden zo'n 7900 mensen beroofd van hun mobieltje. Dit jaar staat de teller al op bijna 5000. Jorie, dank je.